Emmer Brandsen met het nos journaal. In Berlijn is een politieke crisis uitgebroken. Staatssecretaris Franke van Asiel en Migratie besloot enkele Soedanese terug te sturen naar Sudan, terwijl hij wist dat ze daar mogelijk gemarteld zouden worden. En daarna loog hij erover tegen het parlement en de premier. Zijn eigen partij, de NVA, blijft achter hem staan, maar andere coalitiepartijen willen dat hij opstapt. De NVA dreigt het kabinet te laten vallen als dat gebeurt.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 Twee aandeelhouders van Apple vinden dat de techgigant meer moet doen om smartphoneverslaving bij kinderen te voorkomen. Dat schrijven ze in een open brief aan de raad van commissarissen. Er is steeds meer discussie over de negatieve effecten van smartphonegebruik. In een brief halen de aandeelhouders een aantal wetenschappelijke onderzoeken aan... waaruit de schadelijke effecten van langdurig smartphonegebruik onder kinderen zouden blijken. In de buurt van het Centraal Station in Amsterdam is vanochtend een kraanwagen deels door een brug gezakt. De scheepvaart is in beide richtingen gestremd. Auto's kunnen nog wel over de brug rijden. Zij worden door de politie om de kraanwagen heen geleid. Hoe het komt dat de wagen door het wegdek is gezakt is niet duidelijk.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 Kunt u weer genieten van CMM uh, Lunch? Eet smakelijk trouwens. En Dolly, goeiemorgen. Uh, goedemiddag. <laughs> goedemiddag, oh ja, Hé, hey, wat leuk dat je er weer bent. Ja. Mogen we mogen weer beginnen, hè? Moeten de mensen nog nieuwjaar wensen? Of zeggen, ja, natuurlijk. Ja, ja, we hebben gebeld, maar we was in gesprek. Dus ja, dat is dan weer jammer. <laughs> nou, doen we het zo. Natuurlijk wensen wij, en dat geldt voor het hele team van Zandvoort Lunch. Onze luisteraars, alle zandvoorters en uh, nou ja, iedereen die ons aardig vindt... <laughs> wensen wij natuurlijk weer een prachtig 2018 toe. En we hopen dat we heel veel mooie programma's mogen maken voor u... die u weer het hele jaar zou mogen luisteren. Ja, gaat er wel lukken, denk ik. Nou ja, je weet maar nooit he, hoe het gaat in het leven. En je, hebt toch, je hebt er toch zin in, of niet? Ik heb er altijd zin nou, in. Dat wil jij toch ook? Ja, zeker. Ja, dus nou, dan komt het we weer mooi uit. Dan zitten we goed hier. Hé, hey, ja. ik, ik ben vanochtend... Uh, ben ik de ik laatjes thuis uh, weer eens na gaan zoeken. Ik ja. Een beetje opruimen en zo. Ja. En daar vond ik dit... Een foto van Vlore Dolly. Van ons tweeën? Ja, ah. weet je het nog? Ja, heb je hem bewaard? Ja, oh. hij is wel een beetje vergild. Als hij maar niet door midden gescheurd dat is, is dat zwart... vind ik het best. Het was een zwart wit foto. <laughs> Gelukkig zien we het vandaag de dag kleurig. Ja, en ik, op de foto ben ik tegen jou aan het praten. Je, en dan je, mo mo je moet alles niet zo zwart wit zien. Ja. <laughs> van maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden. Gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag. De kamer vol slingend, cadeau dat al klaar was. het Het klaviertje de wens van mijn droom. Heb ik smiddags nog mee naar dat circus genomen. Brandweer van woorden, was het doel van het leven. Romen zijn over, gevoel is gebleven. Wie in mijn hart verlang ik van?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 Ik had al de tijd in de buurt rond te schooien. De zee was een slootje, een klomp was een bootje. En de dood was zo iets als de poes van een grootje. De wereld was niet groter dan de geloven van vader. kon hem met mijn pink om zijn as laten draaien. Ik had in mijn kop en een broek vol met schuren. Mijn moeder was thuis, dus wat kon er gebeuren? Ik stap. Het kind. No. Raadelijk op de Nijs Dolly, omdat hij uh, in het afgelopen weekend heeft hij een concert gegeven, in het uh, concertgebouw van Amsterdam, waar die uh, meer dan 50 jaar geleden is begonnen met zijn carrière. Hij won toen een soort uh, talentenjacht. En uh, mocht toen ook een plaatje opnemen en zo. Dat was het ritme van de regen. Yes. Maar dit vind ik een van zijn uh, mooiste liedjes, eigenlijk. Vaak uh, ja, foto van vroeger. Ook ja, maar hij heeft. Hij heeft zoveel mooie nummers geschreven. En wat mij betreft strijden ze allemaal om de eerste plaats, hoor. En, nou, hè? Hij, nou, ik weet niet of hij ze zelf geschreven heeft. Geloof ik. Nou ja, B B Belinda gezongen. Mielwijk, Uitgebracht dan. Uitgebracht. Ja. ja, zonder jou is ook zo'n mooi nummer. Ja. Maar hij oh, heeft ook een hele hoop liedjes opgenomen oh, oh, van oh, David oh, Gates, van Brad Die hij gecoverd heeft? Ja, in het Nederlands Oké. Ja, ja. Taal. Nee, ja. Dus gewoon, ja, uh, ja, vertaald. Uh, daar sta je dan alleen bijvoorbeeld. Oh, okay. Dat is namelijk Lost Without Your Love van Red. Mm, ja. ja, die ken ik niet. Maar jij hebt, want ik, ik draaide net al de tune van een artiest in het licht. Jij hebt hele andere uh, nieuwtjes voor ons te ja, melden. Ja, zeker. Ja, zeker. En wat, wat best wel... Ja, er zijn vandaag uh, heel wat bijzondere mensen te gedenken. En uh, twee daarvan, daar willen we dan mee beginnen. Dat zijn twee Johnny's. Ja. En uh, laten we dan beginnen bij Johnny Jordaan. Het ja. is vandaag zijn uh, sterfdag. 8 januari 1989 is hij overleden. En natuurlijk kennen we Johnny Jordaan... als een Nederlandse zanger en vertolker van het levenslied. Ja. Hij, hij is bekend geworden door zijn Liedjes over Amsterdam... en dan in het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. En wat ik nou heel leuk vind van dit programma... is dat je soms toch nog ontdekkingen doet... die je heel dichtbij liggen in je leven. Want, wat is het nou? Kijk, Johnny... Zong vanaf zijn achtste jaar. En dat deed hij samen met zijn neef Karel Verbrugge. Hè, bekend als Willy Alberti. Ja, ja. En laat het nou zo zijn dat Karel Verbrugge... familie is van mijn middelste dochter. Ja. Ja. Oh, ja. Dus nooit geweten dat Johnny Jordaan... Marloes, dat je het even weet. Ik weet niet of je luistert. Maar Johnny Jordaan is dus familie van je geweest. Kijk. Maar goed, kijk, daarom houden we ook van die levensmuziek. Hè? Ja. Uh, Ik wil ook nog wel even wat leuks melden. Ja. Ik weet niet of Ruud Jansen Jans ook luistert. Maar wij hebben ooit gespeeld in Badhoevedorp op een bruiloft. Mm. En daar waren te gast Johnny Jordaan en Tante Leen. Ja. En die hebben toen live met ons meegezongen. Nou, het. Ja. het is toch geweldig hè? En in de jaren uh, ja. tachtig, dit, dit speelde ook in de jaren tachtig, ik meen zeven of 88 was dat. Mm -hmm. Maar ook in de jaren tachtig speelden wij elke dinsdagavond in Beverwijk in hoeve Aderen, Dus een, ja. een boerderij bij een camping zo. Ja. En uh, daar hadden we elke week hadden we daar ook een andere gastartiest zeg maar. Ja. Uh, waaronder Johnny Meijer. En Johnny, ja. Johnny Meijer, want die wilde jij straks ook nog noemen, denk ik. Want ja, die is op ja, dezelfde ja. dag overleden. Ja, klopt. Alleen een paar jaar later. Ja, maar die ja. Uh, uh, is natuurlijk wel bekend geworden met uh, Kleine Jodeljongen en zo. Maar ja. hij was... Nee, wat zeg ik nou allemaal? Dat is Mankanelis. <laughs> ja, dat is Johnny Meijer. Nee, nee, nee. nee. Uh, Mankanelis was de bassist van Johnny Meijer. Zo, zo was het. Uh, He? en, ja, uh, Johnny Meijer was de accordeonist. Mankanelis was bassist. En die heeft dus kleine jongen gezongen. Maar eh, vast wel met, met de begeleiding van Johnny Meijer. Want dat was een trio. Dus Mankanelis, Johnny Meijer. En ik meen dat John Engels uh, de hele tijd op drums uh, heeft meegedaan. Maar ik zelf, dat is wel leuk. Want dat, dat wil ik even vertellen. Ik heb met hem dus in Beverwijk gespeeld. Met Johnny Meijer en Mankanelis samen. In een trio. Uh, op zo'n avond. Uh, zo'n dinsdagavond in Hoefaan. zo Allemaal heel lang geleden. Jaren tachtig. Toen ik nog jong was. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja Meijer was trouwens een zwager hè, van Mankenelis. Zijn zwager? Ja, dat was, dat was familie van elkaar. Vol, vol, volgens mij is het daar allemaal familie van elkaar. Ja, uiteindelijk wel. Maar zal ik nog even wat verder vertellen ja, over Sonny Jordaan? Hey, laat je niet door mijn uh, werk <lacht> Ik lul ja, ook maar wat. Ja, want uit. het is misschien... Kijk, <lacht> ja. uh, uh, uh, want, uh, bijvoorbeeld Laten we dan maar even verder gaan oh, in 1970. Want, want toen ging zijn uh, minder, al mindere gezondheid door. Hij was al niet zo gezond meer. Hij had al een hersenbloeding gehad uh, vlak nadat zijn moeder was overleden. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het verdriet daarom... Ja. En uh, ja, vanaf 1970 kreeg hij een korte tijd uh, lichte hersenbloeding... en een aantal hartinfarcten. En uiteindelijk nam uh, Johnny Jordani 1972 afscheid van het publiek... met een televisieshow met Tante Leen, Willy Alberti, Ramse Shaffi, Zwarte Riek... ook al niet meer in leven, hij de Groot. En, en uh, ja, aan het eind schon, zong hij toen het afscheidslied... Bedankt, lieve mensen. Nou ja, incidenteel bleef hij nog wel een beetje optreden, maar in 1988 kreeg hij opnieuw een hersenbloeding en op 8 januari 1989 overleed hij op 64-jarige leeftijd. En hij is toen op de begraafplaats Vredehof bijgezet in het graf waar ook zijn moeder, zijn grootmoeder en zijn schoonmoeder rusten. En uh, dat dan voor uh, Johnny Jordaan. Nou, zoals we net al zeiden, hè, vier jaar later of drie jaar later eigenlijk... overleed uh, ook uh, Johnny Meijer op 8 januari 1992. Dus hij was een Am Amsterdamse accordeonist. En nou ja, die, die werd dus unaniem beschouwd als een virtuoos op zijn instrument. En hij speelde zowel volksmuziek, popmuziek als jazz. En daar blonkie Blonky alle drie in uit... En uh, in de jaren 50 van de 20e eeuw trad Johnny Meijer veelvuldig op in het buitenland en verdiende hij de titel de koning van de accordeon zelfs. Ja. En uh, hij werd ook tweemaal wereldkampioen accordeon spelen, in 1953 en in 1954. En uh, nou ja, ik had net al gezegd, hè, hij was een uh, zwager van de zanger Mankeneles. Nou ja, tot zover. Het lijkt me leuk om... Ik weet niet of je wat muziek hebt meegebracht van ze. Het waren allemaal parels uit de Jordaan, toch? Ja, absoluut. Nou, absoluut. En uh, dit is dan Johnny Jordaan... met zijn versie van de parel van de Jordaan. Ik denk dat je nu de, de accordeon van Johnny Meijer hoort erop Ja, de zeker weten. Ja. Ben in de Jordaan geboren, mijn ene stier, waar op Daar waar die oude. Friesenrood van de mond tot mooi. Hij staat er als een trouwe wachtende. En het raagt die oude keizers kroon. Al woon ook op de riool Die zaf ik Vielavond, want als ik de wester doorzie, dan ben ik een heel andere man. En hoor ik het galmen van jouw melodie, ja de levens me weg. O wester hij brengt mij in een urensalon wanneer ieri jouw ko En jouw klokken want jij de glorie aan Aim. I remember April when the sun was in the sky and love was ain't,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 The summer's over, and I find myself alone with only memories of you. I was so in love. I much too beautiful to live it all alone. And oh, how much I need someone to call my very own. Um just Changing, How can I be sure Where I stand with you Whenever I Whenever I'm away from you I wanna die Cause you know I want to stay with you How do I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 Down it's a pity I can't seem to find someone Who's asked. Instantly changing Up in my bed, screaming out the words I dread I think I, love you. I think I love you This morning, I woke up with this feeling I didn't know how to deal with And so I just decided to myself I'd hide it to myself And never talk about it And did not go and shout it When you walked into the room I De kriener een van vandaag dus David Cassidy, ook vorig jaar overleden, slechts 67 jaar oud geworden. let me ask you to your face do you think you love me i think i love you ja seks moet think je natuurlijk I niet uh, moet je niet denken Dat moet je gewoon ja, zeker je weten, je. weten toch door gaat het mis nou, nou, dat weet ik niet. Vertel. Ik weet, nou. Ja, dan moet je met je ervaring met me delen. Nou, ik vind het nog wel wat om, om uh, uh, uh, gewoon te verkondigen dat je van iemand houdt. Ja, dat is dat. Nee, je, ja. kan, je kan best wel uh, verkikkerd zijn op iemand. Maar dan van iemand houden, dat vind ik toch wel een heel ander uh, kapitel. Dus Andere dimensie. Ik snap, ik snap wel uh, zijn terughoudendheid daarin. Ja, ja. Dus. Ik denk dat ik van je hou. Ik ben gek op je en ik denk dat ik van je hou. Ja, ja dat, ik snap dat wel. Ja, dat is natuurlijk... Uh, als je verliefd bent, ja. heb jij vast ook wel eens gehad. Nou, vast wel, ja. Maar die... Niet vlinders in je buik. En zo. Nog? Oh, kijk. Hey, en, maar, maar luister, dan kan je van alles roepen natuurlijk. Hè? Want dan denk je ook dat je van iemand houdt. Hè? In ieder geval, uh, uh, ja, hoe moet ik het nou omschrijven? Nou, ik ga nee, dat... maar zeg je, Nou, zeg je het toch? Ja, dan denk je ook dat je van iemand houdt. Ja, ja. Maar dat weet je pas zeker als, als, als de tijd een beetje gerijpt is, denk ja, ik. Ja, ja toch? Uh, en uh, is de liefde dan onvoorwaardelijk? Nee. Nee, hè? Nee. nee. nee, Ik vind alleen de liefde voor je kind is onvoorwaardelijk. Kijk. Ja, en voor je ouders natuurlijk. Heb je dat weer mooi gezegd in het nieuwe jaar? Ja, oh, toch, hè? Oh, Ik schiet helemaal oh, vol. Man. Ik ben zo filosofisch ingesteld. Ja. We gaan het nieuws doen. Als jij er goed uh, klaar van bent, tenminste. Ja, hoor. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, wij hebben natuurlijk zojuist u van hieruit vanuit de studio een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Maar het kan ook anders hoor. Want je kunt ook op één avond honderden dorpsgenoten een gelukkig nieuwjaar wensen. Nou, want in Zandvoort gebeurt dat. Sinds enkele jaren wordt er tijdens een gezamenlijke receptie van uh, verenigingen, ondernemers en de gemeente... een uh, honderden dorpsgenoten dus een gelukkig nieuwjaar gewenst. De opkomst die ligt meestal zo rond de 400 personen. Dus dat het een succesformule is, mogen duidelijk zijn. Tijdens de afgelopen Zandvoortse nieuwjaarsreceptie van 2018... die afgelopen vrijdag 5 januari plaatsvond in de haven van Zandvoort... was het niet anders. De gasten werden bij binnenkomst getrakteerd op een glaasje bubbels... gesponsord door de strandpachtersvereniging. En dankzij 27 Zandvoortse organisaties die allemaal een bijdrage betalen... en in ruil daarvoor zichzelf tijdens de receptie kunnen presenteren aan de gasten... Worden ook de, werden ook de overige drankjes gedurende de twee uur durende receptie gratis aangeboden. En uh, voor degene die er niet bij geweest was, die heeft het vast en zeker live meegemaakt via ZFM Zandvoort. Want ook wij waren erbij. Een fietser heeft afgelopen vrijdagavond een fikse hoofdhond opgelopen nadat hij van zijn fiets was gevallen. Rond elf uur s avonds ging de man hard onderuit in de Nieuwstraat. Meerdere agenten en een ambulance kwamen ter plaatse om hulp te bieden. en Het slachtoffer is door ambulancepersoneel opgevangen en na de eerste zorg naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. De fiets van het slachtoffer werd door agenten met een busje opgehaald... en naar het politiebureau overgebracht. Het is overigens nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Nou, hartstikke leuk nieuws. Want zoals u weet, er is een nieuwjaarsduik geweest... en in Nederland eh, worden eh, ruim 100 nieuwjaarsduiken geteld... Maar ja, nu zijn ze eens uit gaan zoeken... welke nou de leukste nieuwjaarsduik van het land is. Dat werd gedaan door reviewplatform Zoever. En wat blijkt? De leukste nieuwjaarsduik van het land... is ook de oudste nieuwjaarsduik van het land. En dat is namelijk die in Zandvoort aan zee In de poll van Zoever waren 14 nieuwjaarsduiken opgenomen. Nou, bekende duiken zoals in Scheveningen, maar... Wat er ook bijgekomen is, is de originele duik zoals de Blote Billenbuitduik in Noord-Brabant. En daarnaast was het ook voor de stemmers mogelijk om duiken aan te bevelen en te laten toevoegen aan de pol. Nou, de nieuwjaarsduik bij Beach Club nummer 5 in Zandvoort-aan-Zee is met 30% van de stemmer de winnaar geworden.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 dan kunt u altijd bellen met telefoonnummer 114 voor advies. Tot zover het regionale nieuws. Ik deed net of het weer al geweest was, maar dat klopt. Nee, het weer moet nog komen. <lacht> Alweer? Er is geen weer. Het is lekker weer buiten. Hè? Ja, buiten. maar dat ga ik straks pas zeggen dat het lekker weer is. Okay, okay. Mag je, je praat weer voor je beurt. Nee, nee. Gaat die weer verklappen wat het weer is. <lacht> <lacht> <lacht> nou, eerst ik, dan jij weer. Ja, oké. Okay. <lacht> Vooruit dan maar weer. Nou, vandaag zijn er in het midden en zuiden van het land wolkenvelden aanwezig. En in het noorden is het onbewolkt. Net als hier trouwens in het westen. Het blijft droog en de temperaturen lopen in de middag uiteen van 1 graad in het noorden van het land tot 5 graden in het zuidoosten. De oost-tot-noordoostenwind, die voor het gevoel een stuk kouder maakt, is bovenland en vrij krachtig en aan de kust krachtig komende nacht zijn er opklaringen met hier en daar ook wolkenvelden. Het blijft droog en het minimumtemperaturen variëren van min 2 graden tot plus 2 graden. Met bewolking daarbij. Dinsdag overdag trekken er wolkenvelden over het land. En later in de middag en avond kan er vooral in het midden en het oosten van het land lokaal lichte regen, ont lichte regen gaan vallen. De middagtemperaturen lopen dan uiteen van 3 graden in het noorden... tot 7 graden in het zuidoosten. En de wind neemt af naar zwak tot matig. Tot zover het weerbericht volgens het KNMI. Ja, dan mag de tune erin hè, van dit was het weer. En dan krijg je het liedje van de sidekick. Ik heb maar wat voor je uitgezocht. Don. Oh, nou, ik had anders uh, liedjes klaarstaan. Oh, nou, oh. volgende ronde dan. Oké. Okay. DJ from the sidekick, of M. M. Got good in my life, in my life. Into my life, <humans> Anna, yeah, my life. Got to get you in ja my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. Fire. Die lekker vallen, hoor. Ja, die, ik denk, nou ja, ik, ik zoek een liedje voor je uit. He, want ja, hartstikke niet. goed. Daar hou ik van. van Kijk, uh, Earth, wind en fire. Is ik ja, ik zeker. Dus ik, ik heb raak geschoten. Zeker weten. Je bent net cupido. Ik ben <laughs> <laughs> ik ga je cupido noemen voor dan. Oh oh hij schiet altijd raak. Laat me ik laat mijn pijlen boog laten. Ik word dat thuis. <laughs> Plaatje schieten doet hij ook zo lekker. Oh <laughs> Nou, ze kennen oh, die wel weer. Ja, goed. de rubriek. Ja, de rubriek. Uh, ja, ja, dan ja, dan moet druk ik weer. Ja, ja, ja wacht, oh. even, wacht even, Dolly, want anders oh. gaat het helemaal fout. Ga ik want, eerst die... vertellen wie het is? Nee, nee, nee. Oh. Ik druk wel op de rubriek Eerst de jingle. De. Het probleem is, als ik, als ik Spotify, luisteraars, dat is een muziekprogramma trouwens, ja. uh, mag geen reclame van maken, dus je hebt nog meer muziekprogramma's ook. iTunes en zo. Maar als je dat uh, ja. aan laat staan hier dan, en je drukt op de tune, dan krijg je twee muziekjes door elkaar. Dus nee, moet niet. nee, we moeten wel professioneel blijven. <lacht> <lacht> Artiest in het Licht. Ja, ja. En we hebben er heel wat. En we hebben nu dus gekozen voor Otis Klee. Otis Klee? Ja, Otis Klee. Is dat nou een o broer van Cassius Klee? Uh, dat zal gerust. Misschien een verre neef. Ja, Je weet hij het het maar hij mu muzikaal heeft hij het ook voor elkaar gebokst. Hij ziet er op zijn foto wel uit. Uh, dan lijkt hij wel op Cassius Klee. Maar ja. dan Clay als hij net een rampzalige knal voor zijn kop heeft gekregen. Ja, maar ik zei maar, net, hij ja. heeft het muzikaal ook voor elkaar gebokst. Ja, zo is het. Ja, ja, god, oh. god, jongen, wat ben je toch weer. Gevat, gevat. Ja, hij is, hij is zo gevat, hè. Oh, oh, oh, oh, oh. Nou. nou, Otis Clay. Wie was Otis Clay? Nou, dat was een Amerikaanse R&B, R&B bedoel ik dan, hè. Een soulzanger. Hij uh, is geboren op 11 februari 1942. En uh, waarom is hij nou de artiest in het licht? Omdat vandaag zijn sterfdatum is. Hij is twee jaar geleden overleden in Chicago. Uh, Otis die begon zijn zangcarrière met cospelmuziek en hij zong in het lokale gospelkoor The Voices of Hope. Nou, dat wilde u altijd al weten, hè? Zeker. Ja. In 1957 vertrok hij naar Chicago om daarbij meerdere cospelkoren Furoren te maken. Dus daar was hij al echt een hot metoot in dat wereldje. Het uh, beroemdste nummer van Otis Clay dat is het soul and blues nummer. Trying to Live My Life Without You. En dat dateert uit 1971, mm. toen hij werkte voor platenlabel High Records. En in 1980 scoorde hij nog een hit met The Only Way Is Up. Dat in 1988 een grotere hit werd als koffer door de Britse Jazz. Oh, nee. Klee bleef daarna optreden in Japan, Europa en de Verenigde Staten, en er kwamen zelf drie livealbums uit: Soul Man Live in Japan, Otis Clay Live en Respect Yourself. In de nare jaren 90 echter ging hij weer terug naar de gospelmuziek. In 2013 werd Klee toegevoegd aan de Blues Hall of Fame en op. 8 januari 2016 zei ik al stierf hij op 73-jarige leeftijd aan een hartaanval. Nou, wij gaan luisteren naar het nummer Trying to Live My Life Without ja, You. Ja, precies. En, ja. en Ruud Jansen zei over Otis Redding altijd... Ja. Uh, als hij een nummertje ging zingen van Otis Redding. Otis die dood is. Dat mm -hmm. uh, geldt ook nou, voor dat, deze... Dat het geldt voor, ook voor, voor meneer de... Clay ook. Ja. ja, ja. ja. ja. Nou, maar zijn muziek... Ik ben heel erg benieuwd, door. Jij, jij, jij, ben jij kent het niet... Leuk hoor. En jij hebt me zo nieuwsgierig gemaakt. Ja, je moet eens naar zijn albums gaan luisteren. is echt de moeite waard. En Orno die zit helemaal met wij je wij, wij, wij oren Ik denk open. dat jij aangenaam verrast gaat zijn. Hij begint daar nou tegen, tegen de kerst Blijf van de ballen af. <laughs> tegen de kerstballen begint hij uit. Te... Gaat hij tegen de ballen dan slaan? En, en maar luister, want het, het is hier nog altijd mooi versierd... dankzij onze collega Willem Bruijs. Ja, het is al wat minder, hè, want de boom is al ja, weg. Die de, heeft weer plaatsgemaakt voor de yucca. Maar ik denk dat het de, de, blijft hangen, hè, want we hebben, wij hebben natuurlijk... Uh, oh, ja, ja een, de nieuwjaarsrecept. Ja, zateren. daar zal het voor zijn. hè, natuurlijk. Oh, ja. Toch? Moeten daar die ballen voor blijven hangen? Ja, oh. ja, natuurlijk. Dat oh. moet oh. een beetje sfeer zijn natuurlijk. Met die, uh... Nou, geef ze dan nog maar een Oké, okay. auto's, klee... is <laughs> Dat zou Beb, uh, Beb uh, weer eens moeten horen. Want, uh, dan denkt ja, ze, hè? Dan ja, die denkt houdt ze, hier ook wel van, denk ja, ik. Nou, dan denkt ze, daar is mijn oude maatje. Ja, maar ik denk dat ze het nu gehoord heeft. Want Beb luistert meestal wel. Okay, Beb. Beb, heb je geluisterd? Nou, ja, Dit was niet Dane Clark, maar Otis Ja. En Otis, je hebt er weer een fan bij. Heb je, ja. niets, heb je niet veel, want je bent al dood natuurlijk. <laughs> Je hebt er ja, een paar de, fans me, bij. Misschien zijn familie, ja. zijn familie want die schrijken de rood is natuurlijk nog op. Oh, is dat zo? Ja, ja. de erfgenamen. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar het, inderdaad, hè, wat Orno ook al zei, precies Deen Clark. Hè. Ja, het is net de Soul Train die je terug hoort. De Soul Train? Ja. Soul for Blues quality, bedoel je? Nee, ik bedoel van, uh, hoe heette dat nou ook alweer? Van, heette dat niet de Soul Train? Van Deen? Uh, nee. De nee. Soul. Deen en de Dukes of Soul. He, ja? Dat was in het latere stadion. Ja? Dat, dat is ontstaan. Wij hebben ooit in de jaren tachtig... Ja, een... dat weet ik wel. Maar laatst schreef uh, nog? Wat, wat anders op. Leg eens uit wat jij dan wel weet. Hoe bedoel je? In <laughs> de jaren tachtig ja. hebben wij in de Bijneshal... Ja? in uh, Haarlem... Hebben wij een uh, avond georganiseerd met allerlei bandjes uit de jaren 60, 70. Okay. Uh, waaronder uh, een shadow bandje waar ik nog little beer in gedrumd heb en zo. En uh, waaronder ook uh, de, de Soulful Blues Quality, toen met toetsenist Ruud Jansen. Mm -hmm. En uh, dat was al heel lang uit elkaar natuurlijk, die groep. En maar toen op die avond uh, kregen ze weer zo de smaak te pakken. Dat de groep opnieuw is opgericht. Maar dan, toen onder een andere naam, Deen en de Dukes of Saul". Oh, okay. zo. Is, zo, is, zo, is zo is het gekomen. Zo is het gekomen, Ach, ja. Hè? En ze hebben tot vaar tot in het Baanwije verliezen hebben ze het opgetreden ook natuurlijk. Hè? Ja, ze hebben menige Kennemerlander een prachtige avond bezorgd. Ja, zeker. Ja. En Orno Hulstoff is zich ook alweer. Trek je mond ja, eens even maar... open, jongen. Ja. Je zit daar nog wel al onze koffieappel op te zuigen. <laughs> onze kerstballen niet, nog vertellen, Niet mee. vertellen, niet vertellen, niet vertellen. Onze, kers, onze kerstballen te verruineren. hè? Ah, oh, volg mij, hoor. <laughs> <laughs> maar jij herkende ook onmiddellijk de stem van van Denen. Van Denen ja. Ja, ja, ja. ja, ja dat is echt een... een, een, een, een ja... Ja, dat zeg ik altijd. dat ze tweelingbroer kunnen zijn... qua een dubbelganger, Gangere, maar dan op stemgebied. Ja. Ja. Nee, ja. Ik vond het altijd wel leuk, hoor. Met, uh, ja, het was dan Harlem Jazz en het is meer blues en, en soul, uh, uiteraard. Maar ach, als, als, je, als je het vergelijkt met tegenwoordig Harlem Jazz en more... heel weinig jazz uh, meer, maar... Ja, ik vond Deen altijd heel uh, fijn een om feest? te luisteren. Ja, het was altijd, altijd feest. feest. Ik ging zelfs naar Bloemendaal. Bloemendaal Jazz staat er zo op. Ik heb ja. zelden Freiburg, mensen Freiburg. gezien Freiburg. die stil bleven staan. Ja, Want maar dan echt, was dat dus, omdat ze een hernia hadden ja, of ja, iets. Maar, wijze, ja. Ja. Ja. <laughs> maar het was echt... Uh, ja, mooie ja. Ja, tijden. Onze onze, Beb, onze sidekick Beb Sweris... die, ja. die had toen een meidenband... In die tijd ook. Dus die, die kon helaas niet altijd met denen de of zo mee. Mm. En er kwam een andere drummer voor uh, in de plaats. Want uh, ja, Beb moest het af en toe af laten weten. Vanwege, ja. vanwege die meiden groep. Want je kan, ja. je kan geen twee... Uh, uh, hoe zeg je dat? Geen, geen twee bazen dienen? Ja, ja, twee, zo ja twee bazen tegelijk dienen. Maar die, nou, die, die andere drummer, kennen wij die? Nee, die kennen we niet. Oh. Nee, maar het was een jonge man en ik, oh. ik, ik, ik weet ook niet hoe die heette. en zo. Maar oh. als jij nou, want jij, jij spreekt Beb nog wel eens, natuurlijk. Ja, nou, ja. Je, morgen is hier. Kijk. Nou, dat moet je gewoon even vragen. Beb zal het ongetwijfeld wel weten. Okay. En ze zal ook wel haar verdriet uiten dat zij niet meer mee kon doen. Want ik denk dat haar hart toch ook bij Denen de Dukes of Soul lag. Waarschijnlijk. Ja, ja. Het ja, ja. was een prachtig beentje. Maar ja, ja, soms we... heb je keuzes hè, in het leven. Vor ja. Vorig jaar nog bij elkaar ja. geweest in Alkmaar. Ja. En dat uh, met de jongens van, van, uh, van Kat, de blazers. Twee, uh, ja, dat liep heel triest af. Want twee maanden later was die ene blazer die. Uh, is, uh, in die van, laat maken, ja, ja. En, uh, In de tijd van een paar weken uh, aan die vreselijke ziekte overleden. Ja. Hey, maar we mogen wel een beetje opschieten, want anders dan, uh, re, dan schiet dan tegen ook het ook een beetje het, op. Het nieuws wat, aan. Vertelde, schiet er ook een beetje op, mens, Verdorie. Wat ik? Ja, natuurlijk. Waarmee? Nou, hiermee. Ja, ik moet toch op jouw single wachten, op jouw jingle, bedoel ik? Komt ie toch? Het is oh. een Hij licht. is zo graag met zijn jingle. Oh, oh, oh. Ik kan merken dat hij met de vingers. Op hoop, hoe dat er jingeltjes een keertje is. Dat, het nou, het wordt, dat hoop ik. Want, wat gaan wij, welke artiest, wat gaan we vieren vandaag? Want Vertel. vandaag valt er wat te vieren. Nou ja, tegelijk ook weer te huilen natuurlijk. Wie was er vandaag jaren geweest? 8 januari 1935 is geboren Elvis Aaron Presley. Ja, dus hij zou vandaag jarig geweest zijn. En, uh, maar ja, het waren het niet dat hij op 16 augustus 1977 is overleden. Nou ja, wat iedereen natuurlijk wel weet. Wat moet ik vertellen? Hij was een Amerikaans zanger en acteur. En hij werd natuurlijk de king of rock'n'roll genoemd. Of kortweg de king gewoon. En ja, hij geldt toch wel als een van de meest significante culturele iconen van de 20 ste eeuw. Significatie wat hè? Een significant Wat betekent dat moeilijk dat woord. Ga jij dat even lekker opzoeken? <laughs> Op Google? <laughs> Oké, okay, is goed. Ja, dan ga ik onderhand verder vertellen. Want Presley, dat was de enige levend ter wereld gekomen helft van een tweeling. Geboren in Tupelo in de staat Mississippi. En hij verhuisde met zijn familie naar Memphis in Tennessee toen hij dertien jaar oud was. En daar, beste luisteraars... begon hij zijn muzikale loopbaan... in 1954... toen bij Sun Records. En uh, hij nam daar een nummer op... met producer Sam Phillips. Um, Platemaatschappij... RCA Victor... nam zijn contract over... in een overeenkomst. Die was voorbereid door Colonel Tom Parker. En uh, hij zou meer dan twee decennia... als manager van de zanger fungeren. Nou... Uh, Daarna weten we allemaal wat er is gebeurd. Hij, uh, zijn, zijn populariteit nam natuurlijk een ongekende uh, omvang. En uh, ja, we gaan lekker luisteren naar hem. Uh, gaan we, gaan we, ik heb inmiddels ook gevonden wat significantie dan is. Jees, maar, ja, oh, het is toch niet te geloven? Het is een begrip uit de statistiek. ja. Een waargenomen effect of correlatie wordt significant genoemd... Ja. als het onaannemelijk lijkt dat het effect op de correlatie... Ja. op toeval berust. Nou, waarvan acte? Nou, nou, die, nou. Nummers, die nummers van Elvis, die, die berusten toch niet op toeval? Of wel? Nee, nee, ja, maar... wel. Het is een, altijd een aaneenschakeling van toevalligheden. Is dat zo? Als hij niet geboren was, als hij niet verhuisd was... als hij niet bepaalde mensen had ontmoet... als hij niet een gitaartje had gekregen als... Uh, nou ja, goed. Ah, jij, bent Het ook, de, zo. Jij, jij bent ook een duivel incognito, hè? Ik de, wel, ja. You look like an angel. like angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got one. You're the devil in disguise. Oh yes, you are, devil in disguise. You cheated and you schemed Heaven knows how you lied to me You're not the way you seem You look like an angel, like an angel. Walk, like an angel. Walk like an angel Talk like an angel But I got wise. You're the devil in the sky. Oh yes you are Mm -hmm. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, look like an angel. Walk, like an angel. walk like an angel, talk like an angel. Talk like an angel. But I Een van de leukste liedjes van Elvis Presley vond ik dat altijd. Dat hebben we zelf ook wel gespeeld. The Devil in Disguise. We gaan er zo uit. Want, uh, ik kijk op mijn klokje. En, ja. uh, dat moet ik niet doen, want uh, ik kan helemaal geen klok kijken. Die van gehoorzaamheid? <laughs> klokje van gehoorzaamheid. Luisteraars, we moeten er even tussenuit voor het nieuws. Maar dat maakt allemaal niet uit. dat vindt u vast ook wel leuk om te horen. Weer uh, het actuele lokale, nee niet het lokale, maar het nationale nieuws bij ZFM antwoord want we doen niet alleen maar aan lokaal nieuws, we doen ook aan internationaal nieuws. Jo. Het ANP is ook paraat. En de ANWB voor de, voor de files straks. Oh ja, ook wel. Ja, het ook. weer, hè? Ja. Tot straks, tot aan de andere kant. 3FM wenst u allemaal fijne dagen en een...